Een van hen zegt dat hij het op prijs stelt dat een priesterboordje hier nog verplicht is, en in Vlaanderen niet. De conservatieve pastoor Buyens in de grensgemeente Reusel is ook een Vlaming. Hij kwam in opspraak omdat hij de communie weigerde aan een homoseksuele prins Carnaval. Het proces tegen de Italiaanse premier Berlusconi wegens omkoping gaat gewoon door. Dat heeft een rechtbank in Milaan beslist. Berlusconi wordt ervan verdacht dat hij in 1999 een Britse advocaat heeft omgekocht. De Brit zou voor 440.000 euro hebben gelogen in de rechtbank... om de bedrijfsbelangen van Berlusconi te beschermen. Het was onzeker of de rechtszaak nog zou doorgaan... na een uitspraak van de Hoge Raad afgelopen donderdag. Die vernietigde de veroordeling van de Britse advocaat wegens verjaring. De advocaten van Berlusconi eisten daarna... dat het proces tegen hun cliënt zou worden opgeschort. Maar dat is nu afgewezen door de rechter in Milaan. Het weer vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en klaart het op.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 Even na vier uur, welkom bij derde en laatste uur. Alweer van Zandvoort op zaterdag. En we gaan snel over naar Joop Fres. Wat er is gescoord. Joop. Ja, even voor 4 uur. Een mooie aanval van Zandvoort. Over de linkerkant. Michel Laas zet de bal voor. Uh, Ivo Hoppen staat helemaal vrij. En met een prachtige mooie boogbal met het hoofdje. Maakt hij Zandvoort 2-0-los van HBOK. En daar worden we blij van. Goed begin van het derde en laatste uur, dacht ik zo, uh, Albert Ja, ja beter dan hadden we de Dat dacht heller. ik wel. Nou, we houden de wedstrijd in de gaten tot aan uh, kwart over vier het einde van de wedstrijd met Jap van Es. Eerst weer wat muziek op de zaterdagmiddag, de Sonfoortse Radio, met nu de Tramps en de Disco Classics Party. in deze platen langskomen. Ja. De Bar Battle Helemaal Heel te gek. Metcom. Metcom bergen in de speciale disco remix. Want uh, tijdens uh, de Bar Battle van aanstaande donderdag gaan uh, veel uh, disco platen langskomen. Uit de s en 80s. En wie gaat de Bar Battle verzorgen? Nou, dat is volgens mij de gemeente Salvoort. Ja. En aan de telefoon hebben we Jolanda. Goedemiddag. Hallo Rob. Hallo Jolanda. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo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 een lunch wilde erop wat, maar uh, helaas dat, dat ziet je niet zitten. Het <laughs> leek me wel leuk. Maar, uh, ja, maar je moet wat hebben, toch, uh, Jan. Ja, nou, we hebben nu dus al gezegd: nou ja, voor het goede doel kan je uh, een plaatje aanvragen uit de jaren 70-80. Hopen dat we hem hebben, natuurlijk. Maar uh, dat, dat kost dan 2 euro. Oké, okay, en wie gaat de muziek verzorgen? Erik uh, Leffert, uh, die gaat dat doen.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 Oh, ja. En uh, volgens mij had de on-air hadden iets met uh, Make-A-Wish uh, Foundation of zo. Dus nou, een doelwens. Maar eerst zijn jullie aan de beurt en het geld gaat naar pluspunt. Geweldig initiatief ja. en een geweldig, uh, geweldig doel. Ja, het is voor het vakantiekamp, weet je wel, zomer. Ja, ja, super. Ja. Hartstikke goed. Hartstikke leuk, dus komt allen. Jolanda, moet je natuurlijk een jaren 17 nummer in start, hè? Een beetje... Nou, dat, ja, dat is Rob, Rob is de baas. Dus ik weet niet ja. wat hij nou klaar heeft liggen. Maar uh, je zult het horen. Zeg, okay. heel veel sterkte donderdag. Ja, bedankt. En bedankt en... dat je even in de uitzending wou komen. Graag gedaan. Oké. Okay. Tot weekend. De personeelsvereniging van uh, de gemeente Stalfort, uh, die gaat aankomende donderdag laten zien wat ze kunnen. Tijdens de bar battle 4 maart in uh, de Klikspan Lekkere classics uit uh, de 70s en 80s En dit was er ook eentje uit die periode. Ja. We hadden Rick James en Glow. Voor het slot van de tweede helft en het slot van de wedstrijd van vandaag schakelen we snel weer over naar Joop van Es. Gaat het nog steeds lekker voor Es van Ik zit op heid. Je mist tegen een dood blijven de uitzending! Hey. Patrick van Oort. Brengt Stanford op 3-1? Daarvoor. Dat de alle kansen om gelijk te komen. Het werd 2-1. En nog een minuut daarna. Een hele mooie kopbal. Die langs ging. Alle spelers van de HBK stonden af te eigen. Maar hij raakte net het goal niet. En zojuist een prachtig doelpunt. En ik denk dat het van. Uh, van ja, of Chris Dilger Of um, uh, Patrick van Oort was. Ik kon het niet helemaal goed zien. Doet hij het toe. Do, Stanford leidt met 3-1. En het kan niet echt lang meer duren, denk ik. Want het zit. Ik heb al gezegd, een minuutje of drie, uh, zo een beetje uh, extra tijd, maar dat is het volgens mij al. En dat, uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat, dat ligt een beetje op de grond, jongens, schep de ballen even uit, kom op, even sportief. Dat gebeurt allemaal, is dat oh, leuk? Ja, prima. Zandvoort uh, is op dit moment met tien man bezig. Dat is trouwens hebben je kaal, een paar minuten, want er was een overtreding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 Hij zat er overigens niks mis mee. Uh, uh, hij heeft het, het spel goed in handen gehad. En enkele gele kaart, ja, daar ontkom je niet aan. Maar dat was, was dan ook echt heel noodzakelijk. Nu is uh, dan uh, die bestuurbehandeling, en het zal u ongetwijfeld... ...het zal zeker wel een halve minuut tot een minuut bij gaan tellen. Want uh, die behandeling is nog steeds bezig. Kamp van bij uh, Tjeerd Arissen. Uh, Arissen, die waarschijnlijk tegen zijn schenen aan is getrapt. En daardoor behandeling nodig heeft. Uh, uh, ze was zelfs... Zijn, zelfs uh, boem, waarschijnlijk zelfs zijn, uh, zijn enkel...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 En dat wordt er genomen door uh, HBLK. Komt die bal hoog voor in de, in de doelmond. Max Aardewer kan wegkoppen. Uh, Jan Sonneveld concentreert die bal verder naar voren. Aardewer is nog een keertje koppeld. Probeert daar keer kerstdurlige te bereiken. Dat lukt niet. En HBLK is weer in balbezit. En als steeds Saati die doorspelen. Dat is Jan Sonneveld. Nee, Patrick van Oort. Die komt er helemaal verkeerd in de voeten van de linker buitenspeler van HBOK. En de HBLK is weer in balbezit. Op de helft van uh, Zandvoort gaat nu die bal weer de, de, de echt, echt die pompen. Natuurlijk moet hij hem pompen, want die naar de.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 en Zandvoort wordt heel onverwacht en de drie punten te geven tegen een team dat in principe sterker is en Zandvoort, maar vandaag niks heeft kunnen laten zien. En dat is het eindsignaal. Ja, Zalvoort Pacht... hey. drie prachtig mooie punten tegen Haber. De nummer vier van de hanglijst die met hangende hoofdjes nu richting de kleedkamer gaan lopen. Zandvoort, pakt drie hele nuttige punten. Een mooi resultaat voor uh, SV Zalvoort na zo'n lange rustperiode, zeg maar.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 Now we're face to face Cause I'm gonna take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 En uh, kijk, er waren natuurlijk ook jonge vertegenwoordigers van de diverse politieke partijen. Even, even terug uh, naar de huisvesting. Het is wel een hekelpunt punt uh, door de jaren heen geweest. Huisvesting voor jongeren. Zijn ze ook met concrete uh, ideeën uh, uh, uh, zijn er die op tafel gekomen?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 Dus Hoe? dat was een beetje tweeledig. Okay. Hoe was de opkomst? Vond je, vond je het goed of vond je het, had het beter gekund? Nou, het kan altijd beter. Ja, Zeker gisteravond. Uh, er waren heel veel brieven gestuurd naar alle jongeren die voor het eerst zouden gaan stemmen. Uh, nou, van de, van de jongeren heeft maar in totaal 0,2% ervan gebruik gemaakt. Nou, dat houdt in um, 11 jongeren. Nou, dat is dus eigenlijk uh, ja, is... heel erg slecht. Ja, klopt.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 Gaat je naam in rond bij het blond schuimend bier? Mallebabbe kom, mallebabbe kom hier. Lekker stuk, mallemeid, lekker dier van plezier. Mallebabbe is rond, mallebabbe.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 I'm on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 De zin van Robin Williams. Inmiddels heeft hij alweer een nieuwe plaats. Maar deze mag er ook best wel, wezen, best wel zijn. Vandaag gedraaid op de zaterdagmiddag bij Steven. Je hoorde, you know me. Ja, er stonden net allerlei rare scherpjes in één keer over. Open, ja. op de computer. En ik weet dat jij daar helemaal niet van houdt. Stond computer afsluiten in één keer, weet je wel. Ja. Ik dacht, nou doe ik het al met jou niet blij van. Dan dus zit met het ik met mijn even handen in het en kom ik nergens ja. meer aan. Dat maar de plaat ook... is goed hoor. Dus, uh... Even een uh, Vancouver uh, blokje.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 Van Oeh. Poetin. Oké. Okay. Dus. Nou, na de Olympische Spelen gaan we ons klaarmaken voor het WK Voetbal. We hebben we ook zo'n lied, hè? weet je wel? Zo'n WK-lied. Gaan we binnenkort promoten? Ja. Marianne we. Rebel weet er alles van. <laughs> en die plaat die komt binnenkort uit. In april uh, verwachten we hem. En dan gaan we hem helemaal grijs draaien bij CFM. Gaan we doen.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 You can, I'll get so much more than I get mm -hmm. I just haven't met you yet, they say I'll work to work it up. Promise you, kid, I'll give more than I get. I just haven't met you yet. Het altijd zo leuk hè, aan het einde van dit programma. Albert Jan, een beetje stressen. Hey, uh, yeah, op zijn De hele dag gaat het goed, maar nu ga je met de dus. Michael B. hoor, die op de Zalfoortse Radio in Heffens met you yet.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 must always face the curtain with a bear. Forget about your seat. Give the audience a grin. Enjoy it.